Ja, dan kwamen we kwamen aan. Dus en gelijk begonnen Ja, begon gelijk. Ja. Goedemiddag, Eh, uh, Wat zegt u? Goedemiddag. Je moet goed in de microfoon praten, want we horen ze niet. Als je nog dichterop gaan zitten, dan zit hij in de doel. Ik zou bijna wat zeggen, maar dat doe ik niet. Goedemiddag, Sam, voor het lunch tot woensdag. We zijn gewoon weer lekker bezig. Kunt ons bereiken via onze Facebookpagina Zandvoort Luncht. Maar als u een verzoekje heeft of iets op te merken heeft of wat dan ook... U mag ook bellen, hoor. 023 573 1969. Is het nummer? Mocht u iets te melden hebben, mocht u iets weten... Mocht u iets horen? Mocht u zien dat er iets gebeurt? Ja. Schroom niet. Iedereen in Zandvoort is onze live reporter. ik maar zeggen. Zo. Ja. We gaan het straks ook hebben over de Glamour Day, de nationale Glamour Day, dames en heren. Daar gaan we het ook over hebben. En verder, natuurlijk, ja. Het weer om half één. En verder, wat er allemaal zo'n beetje te tafel komt, we zien het allemaal wel. Een vleesdans ja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 Vind ik niet. Ja, dat is nummer 1 in de Euro Breakdown, dames en heren. Het programma dat u elke vrijdagmiddag kunt horen bij CFM's uh, Antwoord. En waarin natuurlijk de actuele hits hoort. Uh, oh, dus ik ben blij dat uh, ik ook uh, een manier gevonden heb. Want uh, een beetje af en toe van een lekkere actuele hits. Ik vind dit een te gekke plaat. Dit is echt een, een lekkere springplaat. Een lekkere vrolijke plaat. Fun heette de band. En Sun Nights was het nummer. Nummer 1 staat deze plaat dus in... Uh, in het uh, Euro Breakdown verhaal. Ik zei het al, elke uh, elke zaterdag krijgt u, of elke vrijdagmiddag krijgt u dat te horen bij uh, ZFM Zandvoort. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Ja, dit is uh, nummer 1 uit de top 40 van ongeveer 40 jaar geleden. Hey! Bule, bule. <laughs> ja. Lekker contrast jongens, maar 40 jaar overbruggen. Sam de Sham en de Faro's. De woolie bolie! Staat die jongens zij altijd lekker voelen? Ja! Ik was te laat. Ja, ik weet het. Ik geef het toe. Ik geef het toe. Ik geef het helemaal toe. Oké, okay. woede Daarvoor horen we nu uh, natuurlijk Fun en uh, Sun Nights. En we begonnen straks al met Irene Cara. Uh, en dat, dat heette de Flashdance. En uh, zo. Uh, ja, dat had ik nog niet afgekondigd. Ja, dat kan gebeuren. Sand voor lust op uh, woensdag. Straks hebben we ook nog de vinyljaren. na, de, na twee uur. Albert-Jan Vos, die is onze gast vandaag, dames en heren. En wat hij mee gaat nemen, dat weet ik allemaal niet. Ik heb wel zelf een paar. We gaan in ieder geval allemaal live platen draaien, dat wel. Ik heb zelf uh, een live plaat mee van de Beatles. Ja, <laughs> hoe is dat ook mogelijk? Oliver Cheatham. Get down Saturday night. Dan nou, moet je nog een paar dagen wachten hoor. Dit is pas woensdag, het gaat al hard genoeg. Oliver! Generation. Talking about my generation My generation My generation, baby My, my, my generation People try to put us to town Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation Things ain't through awful Talking about my generation Hold oh, my die before it gets old Kijk uit! Ja, sorry dames en heren, Angela kreeg een sneldruk van de hoofd. Ja. Ik... ja. op jongens, kom nou! Nee, niet die hele studio slopen, nee. De... <laughs> nee, doe dat nou niet! Blijf eens... Laat die ruit heel! Blijf eens af! Zeg u! Blijf eens af! Bladio's in 1965, 1966, de hoe? Toen noemden ze het pop art. Ja, nou, geweldig. Wat een plaatser. ongelooflijk lekker. Uh, de hoeders met My Generation en in hun shows ging het er heet aan toe. Townsend sloeg zijn stuk en Pete Keith Moon trapte zijn drumstel de zaal in. Dat was heel ongewoon toen. Maar wel lachen. Oké. Okay. Let's see if get into about 20 of 30 minutes if you're ready. Oh. Zolang duurt het er niet? Het ja, nummer oh, van de Temptations is dit. Er is er een hitversie van gemaakt door de Amerikaanse band Rare Earth. Zo te horen is het een complete live versie van de half uur, maar dat gaan we niet doen hoor. Een beetje erg veel van het goede... Maar het intro is wel heel mooi. Dus uh, zorg dat u er klaar voor bent, oftewel get ready. De wolken vinden velden drijven over waar af en toe wat uh, lichte regen uit kan vallen. Er is ook ruimte voor de zon. De temperatuur wordt ongeveer 16 graden en de wind is matig tot krachtig 5 uit het zuiden. Morgen wordt het meest bewolkt met af en toe wat regen. En uh, de temperatuur blijft hetzelfde, namelijk 16 graden. De wind neemt wat af naar matig kracht 4 en draait iets bij naar het zuidwesten. was het weer. Wanneer doen we het weer? Wat zei je? Over een uurtje. Over een uurtje doen we het weer. Oké. Okay. Nou, leuk, maar jij ik dat wel. He? Zo. Oké. Okay. Nou, dat was Red Earth, jongens, met Get Ready. Ik denk, laten we even een klein stukje doorlopen. Nummer 23 minuten. En dat is wel wat erg lang. Vind ik persoonlijk. Gino Van Prachtige plaats. And it hurts to be alone. It hurts to be in love, is dat van uh, Gino Vanelli, dames en heren. Fantastische, mooie plaat. Uh, elke vrijdagmiddag, weet u waarschijnlijk, dan uh, wordt bij ZFM de Euro Breakdown uh, georganiseerd. Of uh, uitgezonden, moet ik natuurlijk zeggen, door uh, Shores. En dat is geweldig, want die zoekt dat elke week prachtig uit. En heeft dan uh, zijn eigen mooie hitparade. En dit staat op nummer uh, vijf. Spink De band Pink en de nummer dat heet: het Blow me. One last kiss. Dat er in Nederland bezuinigd wordt, dames en heren, op de verkeerde dingen, dat weten we natuurlijk al een hele tijd. Uh, gezondheidszorg uh, en dat soort dingen. Maar het ergste is natuurlijk wat in dit land wel getroffen wordt... denk ik zo'n beetje de cultuur. En uh, ik hoorde gisteren weer een bericht van een goede vriend van me... die uh, daar nogal mee begaan is. En ik kan me dat wel hm. voorstellen. Um, het gaat over, uh, over de ruïne van Brederode. U weet, de ruïne van Brederode in Zandpoort-Zuid... is een, uh, ja, een historisch uh, monument, een rijksmonument. Daar, um, dat wordt beheerd door een stichting. En die stichting... Um, uh, ja, uh, die gaat ermee stoppen. Ja. Vertel. Ja. Um, ja, uh, de ruïne, zoals het nu lijkt, moeten ze per 1 januari uh, aanstaande de deuren sluiten. Uh, omdat de provincie uh, ophoudt met het verstrekken van subsidie aan de Stichting Holland en Zeeland. En die hebben ook het beheer over deze ruïne. Ja, het ergste is het is, een, het is, een, uh, sticht, het is de provincie Zuid-Holland die stopt met, de, met, met het geven van de subsidie. De provincie Noord-Holland uh, heeft geen interesse. Uh, die nee. gaat het dus niet doen. En wat dreigt dus nu te gebeuren, dames en heren, en dat is een grof schandaal vind ik persoonlijk. Wat dreigt nee. te gebeuren is dus dat per 1 januari 2013 de ruïne van Brederode wordt gesloten. Dat nee. wil zeggen dat het ding blijft natuurlijk wel staan. Uh, het wordt ook onderhouden, want het hoort tot de Rijks Gebouwendienst. Ja. Dus het blijft gewoon onderhouden worden. Maar wat op dit moment vaak gebeurt dat scholen er op excursie gaan, dat er evenementen plaatsvinden en wat die meer zijn, dat dreigt dus te verdwijnen. En ja. Ik, ja. Het, het is niet meer open voor het grote publiek, omdat daar beheerders voor nodig zijn om dat in orde te houden. Ja door het wegvallen van de subsidie... kunnen die niet meer betaald worden. Dus, dames en heren... Eh, ik, hoop, ik weet niet of u het met me eens bent. Het is in Sandpoort Zuid. Het is hier vlakbij. Het is van regionaal belang. Want ik neem aan... dat ook wel de Zandvoortse Sandvoort, scholen... op excursie gaan naar dit prachtige... historische monument. En het is dus een schandaal, grof schandaal... dat dit moet sluiten. En eh, daar komen acties voor. En ik hoop ook dat u dat... wil... Eh, Steunen, allemaal. En vandaar de volgende plaat. Zing, vecht, hel, bid, lach, wek en bewonder. Van de ruïne van Brederode, want die moet gewoon open blijven. Dit nee, is Bluff. Voor degene een schuilkrachtig glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. boek, voor degene met een snel vergeten naam, voor degene die het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Ja, die van Ramses is mooi. Een stuk de originele. Het komt zelden voor dat een cover beter is als het origineel. Nou, beter wil ik niet zeggen. Maar ik vind dit wel een geweldige versie hoor dat wel. Bluf, zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder. Natuurlijk, eh, oorspronkelijk van de heer Ramses Shaffi, Maar dit mag er zeker eh, ook zijn, toch? Ja. En dit is de Grand Old Lady of pop music. Oftewel Tina Turner. Uit de film Mad Max komt het. Mad Max 3, als ik het goed heb. We don't need no other hero. Math Max Three. Tina Turner, this. We don't need another hero. chili peppers californication Heette het nummer en dat komt uh, bijna natuurlijk in elke top uh, 100, 500 komt dat gewoon voor. dit wordt dan weer de laatste voor het nieuws denk ik. Even kijken of de klok. Ja, alweer. Love at the Greek. Neil Diamond's live versie. Sweet Caroline. Where began I can't begin to know you. But then I know that it's growing strong. Look at that. It Wasn't a spring movie. Spring became the summer. Would have believed you'd come along. Hands touching your hands. Touching touching me, touching me. so lonely, we fill it up with only two, and when I hurt, it runs off my shoulders, how can I hurt when I'm holding you?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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De PvdA is het eens met staatssecretaris Teven... dat mensen het recht hebben om zichzelf en hun spullen te verdedigen... en dat daarbij geweld mag worden gebruikt. Teven zei vanochtend dat de inbreker die in Diesen overleed... na een vechtpartij met de bewoners, het risico zelf heeft opgezocht... Die opmerking vindt PvdA-kamerlid Marcouche te ver gaan. Hij vindt wel, net als Teven, dat er rekening moet worden gehouden met de leidensweg van het slachtoffer. Andere partijen ergeren zich juist aan de opmerkingen van de staatssecretaris. SP dus en GroenLinks vinden dat een politicus geen uitspraken moet doen over een individuele zaak waarover de rechter nog moet oordelen. Volgens D66 wekt Teven de suggestie dat hij een oproep doet om voor eigen rechter te spelen.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 Syrische opstandelingen zeggen dat zij de aanslagen hebben gepleegd bij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Damascus. Er waren vannacht twee explosies. In de buurt van het militaire hoofdkwartier is brand uitgebroken. De opstandelingen zeggen dat.